Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land klaar is voor verkiezingen... ook als de oorlog met Rusland nog niet gestopt is. Wel wil hij dan veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten en Europa. Zelensky zegt dat hij wetgevers gaat vragen om voorstellen te doen... voor wijzigingen in de kieswet die moeten regelen... dat er in oorlogstijd kan worden gestemd. Bijvoorbeeld zodat mensen in bezette gebieden ook kunnen stemmen... en om zeker te zijn dat de verkiezingen eerlijk en veilig kunnen verlopen. Volgens Zelensky kunnen er binnen 60 tot 90 dagen verkiezingen zijn. De aanleg van een netwerk voor waterstofleidingen in Nederland... wordt veel duurder dan gedacht en loopt veel vertraging op. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Het waterstofnetwerk zou de industrie een alternatief moeten bieden voor aardgas... waardoor er veel minder CO2 wordt uitgestoten omdat de industrie minder snel van het gas afgaat dan gedacht... kunnen er minder bestaande gasleidingen worden gebruikt... voor het waterstofnetwerk dan gepland. De rekenkamer schat dat de overheid nog zeker 2,5 miljard euro moet bijleggen. Na Utrecht wil ook Drenthe een zogenoemde probleemwolf gaan afschieten. De provincie is bezig met de vergunning daarvoor. Eén wolf viel in de afgelopen weken vier keer schapen aan in Bijlen... blijkt uit DNA-onderzoek... En ook in Friesland heeft die wolf meerdere schapen gedood. Vorige week werd op de Utrechtse Heuvelrug een wolf doodgeschoten. Uit DNA-onderzoek moet blijken of het gaat om de probleemwolf die bekend staat als Bram. De Amerikaanse zanger Raoul Malo van The Mavericks is overleden. Eind jaren 90 scoorde de Country and Americana Band een wereldhit met Dance the Night Away... Malo werd in Miami geboren en had Cubaanse ouders. Hij leed al een tijd aan darmkanker. Raoul Malo was 60 jaar. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, vannacht niet kouder dan een graad of 10. Morgen grotendeels droog en af en toe zon. Het wordt opnieuw zacht met ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 love to see me cry and I stay home each night when you say you'd phone You.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 En het album heet Herb Alice Meets Jimmy Gaffrey. Het komt uit 1959 en ik ga ervan draaien Thank You Charlie Christian.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 Boom, <laughs> boom,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 I'm <laughs> sorry.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 Dun dun dun. We'll be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 Zit. Het um, wordt hier. Veel plezier.